10 uur met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanavond met hun dochters aangekomen op Paleishuis ten Bos. Ze zijn in verband met het overlijden van prins Friso vroeg teruggekeerd van vakantie in Griekenland. Op Huis en Bos was vandaag prins Constantijn al gezien... en ook prinses Beatrix is daar. Prins Frizo overleed vandaag in Huis en Bos nadat hij anderhalf jaar in coma had gelegen. De Nederlandse molens worden in de rouwstand gezet... na aanleiding van de dood van Frizo... zoals dat ook gebeurde na het overlijden van prins Klaus. Frizo was zijn vader opgevolgd als beschermheer... van Vereniging de Hollandse Molen. en De rouwstand duurt tot en met de dag van de uitvaart van Frizo. Wanneer en waar die uitvaart is, is nog niet bekendgemaakt. In het noordoosten van Nigeria zijn bij een moskee 44 mensen afgeslacht. Dat zeggen twee veiligheidsagenten die erbij waren. De daders zijn hoogstwaarschijnlijk religieuze extremisten. Nigeria leidt onder een opstand van de radicaal-islamitische beweging Boko Haram, die alles wat westers is afwijst en aanslagen pleegt op christenen en gematigde moslims. Nigeria is ruwweg verdeeld in een islamitisch-noordelijk en een christelijk-zuidelijk deel. In Portugal hebben in de extreme hitte van de afgelopen drie dagen... ruim 700 bosbranden gewoed. De temperatuur lag in het weekend in sommige delen van Portugal... boven de 40 graden. Vandaag was het wat koeler. Daardoor konden honderden brandweerlieden... enkele grote natuurbranden onder controle krijgen. Het monument in Limburg voor de 15 jaar geleden vermoorde... Nikki Verstappen is opnieuw beklad. Het monument op de Brunsumer Heide is besmeurd met gele verf... en ook lagen er briefjes. De politie wil daar niets over zeggen, maar onderzoekt de zaak. Het jongetje Nikkie Verstappen werd op 11-jarige leeftijd vermoord op de Brunsumer Heide. De misdaad is nooit opgelost. Het Natuurstedenmonument werd twee keer eerder beklad en beschadigd. Het weer, eerst aan de kust, maar morgen overdag ook op andere plaatsen enkele buien, mogelijk met onweer. Er is ook wel zon en het wordt weer een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.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 Goedenavond, het komende uur duiken we weer vol in de sport van vandaag. Op het WK atletiek staat Daphne Schippers na de eerste dag van de zevenkamp tweede in het klassement. Ze liep een sterke 200 meter, maar echt tevreden was ze niet. Nou, het is een combinatie geweest, de kogel ging heel slecht. Ik had er erg last van mijn knie. Uh, dat heb je natuurlijk nu ook bij de start en het lopen, heb je ook last van de knie. Dus het is niet echt relaxed. En in de eredivisie gaat het niet goed met NEC. De ploeg uit Nijmegen verloor de eerste twee wedstrijden terwijl het aan het eind van het vorige seizoen al niet veel beter ging. De positie van trainer Alex Pastoor wankelt en dat weet hij zelf ook. De ene keer ben je het zelf, de andere keer is het een, een collega van je of een, of een collega bij een andere club. Uh, ik weet hoe het werkt, dus uh, ik doe wat ik kan en uh, als het niet verder gaat, dan gaat het niet verder. En voor Paul Verhaag ziet de wereld er heel wat zonniger uit. De grote onbekende uit de Bundesliga zou zomaar een baan Plaats kunnen krijgen in Oranje. Directe tegenstander in de wedstrijd van woensdag tegen Portugal is dan Ronaldo. Ja, je bent wel wat gewend in de Bundesliga. Alleen. En Ronaldo is natuurlijk ook uh, van, een, dus van, een, een, van een wereldniveau dat je, uh, ja, mocht je spelen natuurlijk, uh, ja, dat je vol aan de bak maar, uh, kan. Verder in deze uitzending in gesprek met Adam Maher, de verdette van Jong Oranje. En we bellen straks ook met Nico Verhoeven, de ploegleider van Belkin. Want die wieloploeg won vandaag op meerdere fronten. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur. Maar we beginnen natuurlijk met de WK-atletiek. Gregory Sedok is in de halve finales van die wereldkampioenschappen... op de 110 meter hoorde uitgeschakeld. Hij eindigde daarin als achtste. En na de race vroeg Jeroen Stekelenburg of Sedok niet te gretig van start was gegaan. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je nooit echt te gretig kan zijn. Alleen, uh, uh, ik had het idee dat de starter wat, uh, wat langer wachtte. En uh, daarom was ik ook niet echt helemaal lekker weg... En toen kwam ik er ook niet echt uh, lekker in. Het dus. begin zag er juist zo goed uit. Nou, ik vond het van niet. Het was gisteren beter. En uh, verwacht hoor, een beetje duizelig. Maar het was gisteren uh, beter. Het uh, begin was veel beter. Ja, en nu was het echt werken. En dat komt alleen omdat mijn eerste stuk niet helemaal, uh, helemaal goed was. Dus daar baal ik uh, verschrikkelijk van. We hebben nu contact met Moskou, met Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Goedenavond, Gio. Zeg, is er nou een tegenvaller of heeft Zodok uiteindelijk toch naar behoren gepresteerd met die halve finale plaats? Uh, als je het aan mij heel eerlijk vraagt, dan is het knap. Gewoon knap. Als je ziet het jaar wat hij heeft gehad, we hebben het er al eerder over gehad. Uh, hij is een jaar geschorst geweest. Hij uh, moet gewoon werken als topsporter en daarnaast kan hij een beetje trainen. En dan vind ik het knap dat jij in de halve finale komt van een uh, wereldkampioenschap. En dat dat het uh, einde zou zijn, ja, dat zat er dik in. Want hij is wel tot het gaatje gegaan. Hè? Je kon het merken na afloop. Hij was, hij was duizelig. Ja, ja 1354 uh, is een goede tijd hoor. Laten we dat uh, voorop uh, stellen. 1350 gisteren om in de halve finale te komen. Dat was al op het uh, randje. Ja, je mag niet veel meer verwachten en duizelig en, en wat uh, andere zaken die er speelden... die uh, bij hem ja, toch ervoor gezorgd hebben dat hij, uh, dat hij misschien niet helemaal lekker in zijn vel zat. Maar toch, ik, vind het, uh, ik blijf het knap vinden. Goed, dan hebben we Gregory Dock gehad. Er was er nog een andere Nederlander die in actie kwam, Erik Cadet. Uh, maar hij stelde hevig teleur bij het discuswerpen. Hij haalde niet eens de finale. Ik kan wel allerlei excuses gaan verzinnen, maar het uh, was gewoon slecht. Ik bedoel... Uh... De voorbereidingen waren misschien niet optimaal laatste week, maar uh, die afstand die geworpen moest worden voor een kwalificatie, die, uh, ja, die moet bewijs bij wijze van spreken achter tevoren nog kunnen werpen. Dus, uh. Ik ben ook zo boos op mezelf, echt, ja, Het sloeg gewoon nergens op, het inwerpen ging wel lekker, ik was goed ontspannen. En uh, ja, de eerste worp dacht ik misschien iets te makkelijk over, het was iets te, te rustig. En de tweede was, uh, uh, ja, die was wel iets beter naar mijn gevoel, iets te gehaast misschien. En, uh, en de derde, ja, let ik weer op het technisch, technisch punt uh, wat ik daarvoor eigenlijk slecht deed. En uh, ja. ja, ongelooflijk. Ik heb zelf ook een paar klappen nog gegeven. Want uh, ja. ik stak te dus zweten als een mal, het wel niet eens warm is. Maar uh. ja, ja, ik kan er niks een uh, beetje van maken. Ja, het is gewoon super slecht. Zeg Andy, wat is dat toch met die werpers? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een uitstekende werper uh, in Rutger Smit. Die is helaas geblesseerd, maar die is toch een van de meest succesvolle atleten aller tijden. Nederlandse atleten, met al die medailles. Ook doordat er wat werpers uh, positief zijn bevonden. Uh, ja, en KD, het lijkt wel alsof hij... Uh... Ja, podiumvrees heet zoiets, hè? op een echt groot toernooi om te knallen. Want die jongen die kan met gemak 65 meter gooien met die discus. En dan vanochtend net 62 meter, 14e plaats. Nee, dat is niet goed. En dat, uh, dat weet hij zelf, maar al te goed. Nou, we hebben het over twee van de vier Nederlanders gehad. Die andere twee, daar komen we straks mee. Uh, maar eerst gewoon even het internationale geweld natuurlijk. Daar kijkt ook iedereen naar op zijn WK-atletiek. Wat waren wat jou betreft vanavond de hoogtepunten? Ja, we hebben het ook gehad over de halve finale. De finale is ook gelopen vanavond. David Oliver won 13 rond. Prachtige race ook. Uh, we hebben de vierde titel gezien bij het kogelstoten bij de vrouwen van Valerie Adams, de Nieuw-Zeelandse. De 100 meter bij de vrouwen. Ja, het blijft toch een heerlijk nummer hoor, die 100 meter. Gisteren met Usain Bolt. Het was dan wel niet spetterend. En ook vandaag een, uh, een hele makkelijke overwinning. Want de Jamaicaanse, waar anders vandaan? Fraser Price won in een prachtige tijd 1071. En haalde dus het goud op de 100 meter. Het hoogtepunt voor mij was de 400 meter bij de vrouwen. Een race met fotofinish en al. Uiteindelijk gewonnen na fotofinish bestudeerd te hebben door Orogu. De Engelsen, de Britse en Manchu uit Botswana werd uh, dus tweede. Maar dat was een prachtige race, 49-41. En ook nog een uh, verrassing, want het hoog hoogspringen... daar won Holsdeppen, de Duitser, met 5'89 voor Olympisch kampioen La Villenie. Dus de Fransen eindelijk een keer verslagen. <laughs> eindelijk, het heeft een tijdje geduurd. En die Holsdeppe, oh wat was die blijde jongen. Ik kan me dat zo voorstellen hoor, want... Ja, iedereen zei van, oh, La Ville nie, al doet hij met een halve stok, dan gaat hij uh, nog winnen. Maar nee, de Olympisch kampioen haalde ook 5'89, maar had daar een uh, paar beurten meer voor nodig. En dus Hols Deppe, wereldkampioen, polstok hoog springen. Dan maar de meerkamp van de vrouwen, de eerste dag van die meerkamp. Voor Nadine Broersen raakte een hoge klassering al snel uit het zicht, nadat ze op de 100 meter hoorde was gevallen. Ja, om eerlijk te zijn, weet ik niet eens wat er nou precies gebeurde bij de orde. Maar uh, ik weet wel dat ik lach en dat ik... Uh zo snel mogelijk nog naar de finish proberen te gaan en uh, ja dat is gewoon zwaar balen om het netjes te zeggen ah, ja hier heb je gewoon heel het jaar voor getraind en uh, ja dat is gewoon erg jammer. Ja, in het begin heb je zoiets van ja wat heeft het nog voor zin ik heb er helemaal geen zin meer in kan me voorstellen maar ja aan de andere kant uh, ik heb hier zo hard voor gewerkt en dan uh, wil ik toch maar laten zien wat ik op de andere nummers kan. En uh, ja, dus dat was ik van plan te doen. En 1,89 op hoog uh, is gewoon goed. Voor Nadine Broersen was het dus snel voorbij, Andy. Was dat heel teleurstellend? Heel, heel, heel teleurstellend. Want ik denk dat ze met die uh, val op de 100 hoorde... Uh, dik 200 punten heeft uh, laten liggen. Ze kwam nog over de finish. En uh, uh, als je die 200 punten, en dat mag je natuurlijk niet doen... want het hoort uh, bij je sport nou eenmaal ook pech... Uh, als je die 200 punten erbij op zou tellen, dan staat ze gewoon in de buurt van Daphne Schippers. En uh, ja, we weten al dat Daphne Schippers tweede staat na vier onderdelen. Maar nu staat Nadine Broerse veertiende... Uh, haalde ook nog een prachtig persoonlijk record op de 200 meter... en heeft er alles aan gedaan om die ellendige start... die 100 meter hoorde, uh, een heel klein beetje te vergeten. Ja, want het kan twee kanten op, hè? Je kunt het dan helemaal laten lopen. Je kunt ook enorm getergd zijn. Dat laatste was bij haar het geval, hè? Zo, dat dacht ik wel, ja. Want uh, daarna ging het uh, allemaal uh, nogal crescendo... Uh, ik moet zeggen, met name die 200 meter, dat was een uh, hele goede. Net niet onder de 25 seconden, maar wel een uh, persoonlijk record. En het hoogspringen, 1 centimeter onder haar eigen Nederlands record. 1,89 uh, en 1,90 is het uh, Nederlands record, dus dat was erg goed. Je had het net al over die tweede plek van Daphne Schippers na de eerste dag. Uh, ja, Daphne Schippers, sprintster ook. Ja. Dat was neem ik aan haar uh, grote voordeel, hè? de 200 meter. Ja, daar, ze, daar ging ze van 9 naar 2 met stip. Uh, ze stond op de negende plaats voor de 200 meter, maar liep een hele goede 200 meter. Uh, beste van het seizoen tot nu toe. En uh, staat dus op de tweede plaats. Het uh, kogelstoten ging wat minder. En dat had ook een, uh, een oorzaak, want ze heeft een beetje last van de knie. En dat had ze na, het, uh, na de 100 hoorden, die ze goed liep. Ook weer een beste seizoensprestatie. Maar daarbij moest ze toch een heel klein beetje uitkijken bij kogelstoten. Wat zegt het trouwens over haar kansen op een medaille over de eindklassering? Want morgen nog drie onderdelen? Ja, dat is het probleem. Uh, twee onderdelen die gaan er heel redelijk tot goed. Het verspringen en de 800 meter. Maar het grote probleem voor Daphne Schippers is het speerwerpen. Daar is ze niet goed in. Daar gaat ze heel veel punten laten liggen. En uh, ik, ik vrees dat ze daar te veel punten laat liggen. En dat ze zo vierde, vijfde plaats uit zal komen. Ja, en dan geldt hetzelfde als voor Elko Sint-Nicolaas. Uh, dan ben je wel op vier naar de beste van de wereld. Nou, laten we even gaan luisteren hoe ze daar na die eerste dag zelf over denkt. Jeroen Stekelenburg sprak met haar na de 200 meter. Daphne, 22, 84. Was dat de 200 meter waarna je op zoek was? Uh, nee, niet bepaald, nee. nee. Ik, uh... Is het harder? Ja, ik denk dat het er ook wel veel harder in zit. Maar...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 Goed, en die morgen dus het vervolg van de zevenkamp bij de vrouwen. Dat is in ieder geval iets waar we naar uit gaan kijken. Met Broersen en met uh, Schippers. Uh, maar wat gebeurt er verder morgen? Ja, wat Nederland betreft uh, vind ik het leuk dat we Douwe Amels aan het werk zien. De hoogspringer. Een uh, groot talent uit Friesland. En uh, die, uh, ja, die kan voor een verrassing zorgen. Heeft zich uh, mooi geplaatst voor dit WK. En dat was uh, best lastig. Marien Koster gaan we zien. Halve finale van de 1500 meter. En Marien Koster... Dat is een, een dame die uh, als een speer is gekomen... en misschien dat hij wel iets geks kan doen. Dat hij de finale gaat halen. Dat zou heel erg leuk zijn. Die gaan we morgenavond zien. En internationaal? Grote nummers? 800 meter finale bij de mannen. 3000 stiepel Daar verheug ik me op, hoe gek het ook klinkt. Want dat vind ik een prachtig nummer. Bij de vrouwen dan in dit geval. En de 800 meter uh, bij de vrouwen, die gaan we ook zien. En wat hebben we nog meer? 400 hoorden. De halve finales en nog postelijk hoog springen bij de vrouwen. Waar we in zijn bayer eindelijk weer eens aan het werk gaan zien. Goed Andy, we zijn er klaar mee. Morgen is weer een dag. Uh, de muziek mag uit daar in Moskou. Ik ga het nu doen.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 Yeah, uh -huh. En dit was een hit in 1973 Steelers wheel met Star. Het seizoen in de eredivisie is pas twee speeldagen oud... maar nu al lijkt de eerste trainer te gaan sneuvelen. Alex Pastoor ligt zwaar onder vuur in Nijmegen nu de resultaten uitblijven. Je hoort een bijdrage van verslaggever Richard van der Maarden. Oogenschijnlijk was het vandaag een rustige dag in en rondom de Goffert in Nijmegen. Maar achter de schermen broeit het. NEC verkeert in een diepe crisis en trainer Alex Pastoor bevindt zich in het oog van de storm. De coach weet maar al te goed hoe het werkt en houdt zelf rekening met ontslag. Ik kan me voorstellen dat men zegt: ja, 2 gespeeld 0, 1 eh, voor 9 tegen. Ja, weet je, we, we, we... we moeten wat met die cijfers. Dus uh, weet je, op mijn achterhoofd ben ik niet gevallen. De man die naar voren is geschoven om harde beslissingen te nemen is Edo Ophof, oudspeler van onder meer NEC en Ajax en ook lid van de Raad van Commissarissen van NEC. Ophof is tijdelijk de technische baas nu Carlos Albers met een burn-out ziek thuis zit. Geveld door de crisis. Ophof moet puin ruimen, zo lijkt het. En stelt nuchter vast dat de druk op Pastoor groot is. In de voetballerij is altijd zo op het moment dat je uh, de prestaties niet brengt uh, die men hoopt. Hè, en, en waar je van gaat, dan, dan staat altijd iedereen onder druk. Dat is nou eenmaal uh, uh, aan een voetbalvak hoort dat bij. Je zit natuurlijk uh, niet alleen zakelijk... maar het is natuurlijk ook een stukje emotie wat daarbij betrokken is. Het hobby van heel veel mensen die er omheen lopen. Uh, de, de waarheid is gewoon, ja, je bent net zo goed als je laatste wedstrijd. Met de week brokkelt het draagvlak van Alex Pastoor verder af in Nijmegen. Met Aalbers had de Noord-Hollander wel een goede band en was er steun. Steun en vertrouwen dat Pastoor weer niet voelt van ophof die zich dan ook niet vierkant achter Pastoor schaart. Ik sta vierkant achter de club. En dat is Je zou ook kunnen zeggen, als nieuwe technische man nu op dit moment... ik sta vierkant achter de trainer om bepaalde onrust weg te nemen. Ik heb op dit moment de laatste 2,5 twee, dag geloof ik niet anders gedaan... dan gesprekken gevoerd, gebeld. Uh, en, en daarin probeer je ook te kijken van hoe is, de, hoe is de situatie op dit moment. Als je blijft verliezen, op een gegeven moment wordt de druk te groot. Kun je ook bijna niet anders dan rigoureuze maatregelen nemen. Dan is vaak... De trainer de klos. Zo werkt het toch? Ja, dat zijn de stereotype dingen in het voetbal. Uh... Vaak zwichtenclubs clubs dan ook? Ja, maar ik weet niet of, of dat met zwichten te maken heeft. Of dat het, uh, uh, in mijn geval op dit moment uh, uh, ja, kijk ik daar op die manier niet naar. Mij gaat het op dit moment gewoon om van... Wat is realistisch voor NEC voor de komende tijd het beste wat we kunnen doen? En wat is dat? Dat probeer ik nu heel voorzichtig in kaart te brengen. Het is heel lastig om dat te ondervinden nu. Nou ja, je hebt allemaal een bepaalde beeldvorming... maar het moet zich even gaan bewijzen. En anders ga je ook niet met iedereen allerlei gesprekken aan... om natuurlijk ook zo breed mogelijk gedragen te weten wat er nou inspeelt. Ik kom wat meer van de afstand, dan denk je iets te weten... maar ik hoef jou niet uit te leggen dat je ook intern heel goed moet navragen... en bevragen om te kijken van hoe staat het er nou realistisch voor. Zaterdagavond na de kansloze 5-0-nederlaag bij PSV toonde Pastoor zich nauwelijks nog strijdbaar. Nu NEC al twaalf wedstrijden niet heeft gewonnen, weet de coach dat hij flink onder vuur ligt. We zullen ermee om moeten gaan en, en wat er gaat gebeuren, ja, dat, we wachten wel rustig af. Ben jij dan iemand die op een gegeven moment ook zegt... ik krijg het niet meer op de rails, ik gooi zelf de handdoek of doe je dat niet? Nou, Ik vind de manier waarop wij elke dag met elkaar samenwerken... daarin uh, proberen we niet alleen, maar dan halen we gewoon het maximale eruit. En dat het uh, uh, bij regelmaat van de klok, en dat, en dat, dat noem ik dan Eredivisiewedstrijden... dat het tekort is, ja, dat uh, realiseren we ons. Denk jij dat dit je laatste wedstrijd was als coach van NEC? Nou, ik heb geen glazen bol, Richard. Dus, uh, dat je kent het mechanisme ook in het voetbal. Ja, dat mechanisme dat is een, een hele bekende. We hebben dat allemaal al een keer meegemaakt. De een uh, wat van dichterbij dan de ander. De ene keer ben je het zelf. De andere keer is het een, een collega van je of een, uh, of een collega bij een andere club. Uh, ik weet hoe het werkt, dus uh, ik doe wat ik kan. En uh, uh, als het niet verder gaat, dan gaat het niet verder. Dan is dat maar zo. Ja, dan is dat maar zo. Want uh, dat mechanisme, dat, uh, dat werkt toch. En uh, het laat me niet onberoerd. Laat, uh, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar uh, uh, vaak is het zo dat dit soort processen uh, voor je op gang wordt gebracht. Hoef je zelf niet zoveel aan te doen. Gistermiddag bleek opnieuw hoe groot de spanningen op dit moment zijn in de Goffert. Assistenttrainer Molenaar greep speler Rex tijdens de training bij de Keel. Maar ook de supporters roeren zich. In de nachtelijke uren zou Pastoren onder politiebegeleiding de Goffert zijn uitgereden... toen boze fans de spelers bestonden op te wachten. En vorige week scholt een deel van de aanhang rechtsbek Bovenberg... minutenlang uit tijdens het duel met FC Groningen. Ophof keurt het allemaal af, maar begrijpt de onvrede ook. De sporters die, die, die zijn scherp uh, en dat mag... Ik vind, want het is natuurlijk ook hun NEC. laten we er geen misverstand van over hebben. Op dit moment denk ik alleen wel dat we met z'n allen moeten proberen dat we heel realistisch zijn. We weten waar we zitten. En alleen om elkaar af te breken, dat gaat tot niets leiden. En je mag daar altijd een kritisch geluid over laten horen. Dat zou slecht zijn, nogmaals, als dat niet zou zijn. Maar we moeten wel, of het nou naar trainer, of dat het naar spelers, of dat het nou wie dan ook is, moeten wel op basis van een normaal respect met elkaar om kunnen gaan. Dus ja, geluid laten horen, perfect. Maar iemand compleet afbranden, afzeiken, ja, dat zijn dingen. Ja, daar help je en je club niet mee. En zeker de, de spelers of trainer of wie dan ook niet mee. Zo ga je gewoon in het normale leven niet met elkaar om. Ondertussen scharen de spelers zich wel openlijk achter de trainer. Zo bleek zaterdagavond nog in Eindhoven. Volgens de ervaren Michel Breuer is de positie van Pastoor zelfs geen onderwerp. Het is wat mij betreft niet, niet eens een issue. Dus, uh, maar als jij mij dat vraag, dan wil ik wel zeggen dat wij... Uh, ja, we staan er vol achter. Maar ik bedoel, als je dat zegt, dan is het ook gelijk een, uh, nou, maar zeggen een punt. Omdat er over gesproken wordt. En uh, ja, daar is bij ons een, helemaal niet over gesproken. Dus uh, jij bent de eerste die dat zegt eigenlijk. Maar je kunt niet ontkennen dat het onrustig is rondom de club? Ja, onrustig rond de club. Ja, wat, volgens mij uh, valt het wel mee uh, dat de resultaten die zijn slecht... Dat, uh, daar ben ik het wel mee eens, maar dat het onrustig is... Dat, ja. Ja, het publiek is niet tevreden als je, als je twee keer verliest. En dat, uh, dat is meer, meer dan logisch, denk ik. Maar voor de rest uh, nou, heb ik nog niet heel veel onrust uh, gemerkt. Grote vraag is echter hoe zwaar de sympathie van de selectie telt. Ophof lijkt al te weten dat het einde van Pastoor nabij is. Naar verluid moet er meer dan 2 ton betaald worden om het contract af te kopen. De kas van de NEC zelf is leeg en dus moeten de investeerders, onder leiding van de steenrijke Marcel Boekhoorn, over de brug komen. Ophoff wilde daar vanmiddag niets over zeggen. Ook niet of Pastoor zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Pek Zwolle nog voor de groep staat. Een reportage over de onrust bij NEC. We blijven in de eredivisie. Siem de Jong kan de komende zes weken niet voor Ajax uitkomen. De aanvoerder is met een ingeklapte long in het ziekenhuis opgenomen. De jong liet zich onderzoeken omdat hij bleef hoesten en maar moeizaam kon ademen. De spelwaker weet niet hoe hij de blessure heeft opgelopen. Na de wedstrijd van Ajax tegen AZ sprak hij gistermiddag nog uitvoerig met aanwezige journalisten. En de KNVB heeft Ricardo van Rijn van Ajax en Jordi van Delen van Feyenoord voor één wedstrijd geschorst. Voor de rode kaarten die ze afgelopen weekend kregen in de eredivisie. Door een schorsing missen ze de klassieker Ajax-Feyenoord die komende zondag wordt gespeeld. En ook Stefan de Vrij van Feyenoord is er niet bij in de arena vanwege een schorsing. Hij kreeg eveneens rood, zei het door twee gele kaarten. Radio 1 tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Het is een uur van uiterste, zeker op muzikaal gebied. Er zit uh, 40 jaar tussen de plaat die we net draaiden van Steelers Wiel... en dit nummer van Gabrielle Eppelin, Panic Court, want dat is van dit jaar. Vanmorgen verzamelden de spelers van het Nederlands elftal... zich in Noordwijk voor de interland woensdag in en tegen Portugal. Een verrassende nieuwkomer in de selectie van bondscoach Louis van Gaal... is Paul Verhaag, verdediger van Bundesliga-club FC Augsburg. Hij moest ook zelf toegeven dat hij verrast was met zijn uit uitverkiezing. Ja, dat lijkt me wel. Uh, ik moet zeggen dat ik zelf ook behoorlijk verrast was... Uh, ...toen de voorlopige selectie bekend werd en ook de definitieve. Maar uh, ja, Daar ben ik natuurlijk hartstikke trots om. Ik ben blij hier, hier de komende dagen erbij te zijn. Want aan de andere kant, waar zit die verrassing eigenlijk in? Want als je in de Bundesliga speelt, je speelt elke week, je bent aanvoerder bij Augsburg... ...dan zou ik zeggen van ja, eigenlijk is dat ook nog wel weer vrij logisch dat je nog geselecteerd wordt. Nou, zo wil ik het niet direct zien. Kijk, als je 29 bent, bijna 30, dan verwacht je zo'n uitnodiging niet meer. Uh, Natuurlijk heb je er altijd een keer op gehoopt. Uh, Was die hoop al voorbij eigenlijk? Ja, ik, ik, ik had dit absoluut niet meer verwacht. Nee, uh, duidelijk niet. Uh, maar, zit het dan in de leeftijd? Uh, ik denk het wel. Kijk, natuurlijk als je... Jong Oranje, in 2006 heb je het uh, jeugddecair nog gewonnen. Daarna ben je eigenlijk nooit, uh, nooit in beeld geweest voor het nationale team. Uh, en, ja, goed dat je er dan nu dan bij zit... Het is natuurlijk een bevestiging dat je het goed doet bij je club in Duitsland. In, in de Bundesliga natuurlijk, wat, wat wel een van de sterkste competities van, uh, van Europa is. Uh, dus dat is voor mij wel een bevestiging dat ik uh, daar goede prestaties uh, laat zien. Uh, dat, ik, uh, dat ik dan überhaupt hier in beeld ben weer, uh, bij de bondscoach. Zeg maar. ja. Ja, je leek een beetje uh, naast Jammaat Jan Maat aan de tweede keus op uh, rechtsbeek. Nou, Jan Maat is er niet bij. Het zou natuurlijk maar zo kunnen dat jij gewoon in de basis staat tegen Portugal. Ja, dat weet ik niet. Zoals ik al zeg, ik, ik ga zo meteen maar eerst naar binnen en kijken hoe zich de komende dagen hoe zich dat ontwikkelt. Maar natuurlijk hoop je als je bij een selectie zit dat je speelminuten krijgt. Ja, absoluut. Ja, en als dat dan gebeurt, dan sta je tegen Ronaldo. Ja, als dat inderdaad gebeurt, sta je tegen Ronaldo. Dat is natuurlijk niet de makkelijkste tegenstander die je kan hebben. Dus uh, dan kun je gelijk vol in de bak. Dat was Paul Verhagen Hij werd ondervraagd door Bert Maalderink. Ik praat even door met onze oranje verslaggever Bas Tegelig. Bas, goedenavond. Hallo, Gio. Zeg, is er nou echt een kans dat hij speelt straks? Nou ja, dat lijkt me wel. Of dat vanaf het begin is, weet ik niet. Want trainers houden meestal, hoewel Van Gaal durft dat ook wel zeggen... trainers houden meestal niet van om dan een debutant meteen voor de Leeuwen te gooien. Die brengen ze dan liever naar rust, ja. Van Gaal heeft daar denk ik wel wat minder moeite mee, maar die heeft wel gezegd... Um, en dat snap ik als je zegt wie heb ik allemaal in huis als rechtsback en als linksback straks voor het WK. Um, ja, Dan wil je zo'n jongen wel zien. Dus je gaat hem er niet nu bij halen om hem niet te laten spelen. Het is een oefenwedstrijd ook, dus als je het nou een keer wil doen heel rustig kan het nu. Dus die zou ik dan wel een helftje uh, laten voetballen. Goed, dan mag hij het gaan proberen, Paul Verhaag. Uh, nou waren er twee geblesseerden die er nog bij kwamen, Jan Maat en Schaars. Uh, nou heeft Verhaal maar één vervanger opgeroepen voor die twee. Ricardo van Rijn. Is die keus trouwens verrassend? Uh, nee, totaal niet. Je had wel nog kunnen denken aan uh, Gregory van der Wiel. Dat, ik begrijp echt niet wat, uh, wat daarmee aan de hand is. Want uh, die wordt door Van Gaal werkelijk stelselmatig genegeerd. Die voelt zich mij... een beetje Wesley Sneijder op dit moment. Ja, ja nou erger nog denk ik. Want uh, volgens mij Van Gaal zijn nummer niet. Want die is, <laughs> zo lang Van Gaal bondscoach is, niet in beeld geweest. En in het begin is daar nog eens een keer de uitleg bij gekomen. Uh, hij speelt bij, Parijs, uh, bij Paris Saint-Germain niet zoveel. Nou, in die periode klopte dat ook. Maar volgens mij speelt hij nu... Met de regelmaat van de klok wel. En ik zou zeggen voor iemand die WK-finale gespeeld heeft... en eigenlijk onder Vermaarwerk altijd een vaste keus was... is wel heel merkwaardig dat hij nu echt totaal werkelijk uit beeld is. En die had je er dan volgens mij ook nog wel bij kunnen halen. Maar goed, um, ja, kijk, wat schaars betreft, die is er nu niet. Ik kan me voorstellen dat de bondscoach denkt... ik heb eigenlijk ook wel op die positie genoeg mensen ja. tot mijn beschikking. En misschien denkt hij ook wel... ik heb ook geen mensen meer die dat kunnen opvullen... Um, die ik goed genoeg vind op dit moment. Of ze zitten bij Jong Oranje, die ook weer aan een nieuwe episode beginnen. Daar wil hij dan misschien ook vanaf blijven. Dus dat is een beetje een mengelmoesje, denk ik. Ja, is het vooral jammer trouwens voor Schaars zelf op dit moment? Omdat hij natuurlijk gewoon ja, aan een geweldig seizoenbegin bezig is. Zeker, zeker, zeker. Die is natuurlijk ook een tijd uit beeld geweest bij Oranje. Dat, dat irriteert hem ook wel een beetje. Dus ja, als je dan juist weer een kans krijgt om terug te komen... en je bent geblesseerd, dat is niet leuk. Maar dat hoort er wel een beetje bij. En hij zal zich denk ik realiseren dat als hij maar... Um, goed blijft bij PSV, dat zijn kans wel weer komt. Ja, Kenneth Vermeer, die stond er vanmorgen wel in Noordwijk. Uh, dat was op acht natuurlijk, omdat hij gisteren misselijk... in de rust van AZ Ajax moest worden gewisseld. Is hij nou volledig hersteld? En, en heeft hij al iets gezegd over wat er nou echt aan de hand was? Nee, nou dat laatste niet. Maar hij heeft, volgens mij, uh, is tot de conclusie gekomen dat hij zich eigenlijk gisteren... in de loop van de dag al wel weer uh, redelijk oké okay voelde. En dat hij ook geen moment... Um, het heeft overwogen om dit af te zeggen. Dus het is blijkbaar een soort kortstondige vlaag van uh, ziekte geweest. En ze zullen er ongetwijfeld misschien later nog eens op terugkomen... wat het nou precies geweest is. Maar uh, het gaat weer goed met hem. Nou, Dan gaan we nog even naar een van de uh, buitenlanders. Een van de oranje klanten die in het buitenland spelen. De man in vorm, Robin van Persie. Gisteren scoorde hij nog twee keer voor Manchester United. Daarmee pakte hij de Community Shield met zijn club. Uh, Bert Maaldring sprak met de aanvoerder van Oranje. Uh, kom je hier nou heel anders binnen dan al die keren... In het verleden? Nee, Gewoon exact hetzelfde. Waarom? Omdat je nu aanvoerder bent. En dat is de eerste keer eigenlijk dat je zo binnenkomt. Ja, dat klopt, ja. Want ik hoorde het. Uh, de, ja, vorige keer hoorde ik het pas op die maandag, ja. Maar is dat helemaal niet anders dan? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben nog steeds dezelfde Robben. En ik. Uh, ja, ik gedraag me nog hetzelfde. En er komen iets meer verantwoordelijkheden bij buiten het veld. Ja, en komen er ook iets meer telefoontjes van Van Gaal in het voortraject bij? Uh, nee, wij uh, bellen af en toe met elkaar. En, uh, dat was al zo en dat is, dat is nog steeds zo. Dat is niet meer geworden en jullie overleggen geen andere dingen met elkaar? Uh, nee, we houden het wel bij het voetbal. We hebben het ook over andere dingen, maar dat doen we vaak hier. Maar ik bedoel ook omdat toen Snijder aanvoerder was... dat begreep ik afgelopen week op de persconferentie... heel veel contact was geweest in de tijd dat hij aanvoerder was... tussen Snijder en Van Gaal. Ook dingen overlegd over het elftal. Toen is hij dat met jou ook zo? Nou ja, uh, ja. Ja we, hebben, ja, we hebben eigenlijk elke keer als we hier zijn... hebben we overleg. Ja. En dat gaat het goed. Maar ik bedoelde van tevoren eigenlijk. Van tevoren? Nou, laat ik het ons vragen. Wist Waar jij dat... Ja, ja, daar heb je gelijk in. Uh, is het is duidelijk. hè? Hey. Wist jij dat Snijder niet geselecteerd zou worden? Wist jij dat van tevoren? Nee. Dat is dan niet iets waar een aanvoerder in uh, meegedeeld wordt? Nee, absoluut niet. Er is één bondscoach. En uh, dat, dat ben ik niet. Nee. Maakt het jou wat uit trouwens uh, dat, dat Snijder er niet bij is? Nou ja, het, is het is heel simpel. Uh, de bondscoach die maakt zijn selectie bekend. En uh, met die spelers gaan we het doen. En dat, dat is uh, soms... Uh, ja, soms, ja, soms wisselt dat een beetje. Soms... Uh, is hetzelfde als de laatste keer. Uh, nu, nu hebben we er een, een aantal nieuwe spelers bij. Dus dat is ietsje anders ten, ten, ten opzichte van de vorige keer. Maar goed, dat is niet aan mij. Nee, maar je zou kunnen zeggen van een aanvoerder praat daar ook over mee. Nee. Ook al omdat ik me uit het verleden kan, wel kan herinneren... dat de wedstrijden waren dat je bijvoorbeeld beter met Maher... of Van der Vaart achter je samenspeelde dan met Sneijder. Maar dat zou je bij de Bonsko's moeten zijn. Dus dat, uh, daar ga ik niet over. Daar laat je jezelf niet over uit nu je aanvoerder bent? Nee. Wat wordt dit voor wedstrijd? Is, of wat wordt het voor jaar? Is dit een uh, nu-of-nooit-jaar? Nou ja, uh, met die gedachte... Ja, moet je eigenlijk elke, elke dag trainen, spelen. Uh, je moet altijd alles geven. Dus het is eigenlijk ja, altijd wel, ja, wel een beetje uh, nu of nooit met die gedachte. Moet je er gewoon wel uh, ja, spelen. En dan bedoel ik vooral dat je er alles uit moet halen wat erin zit. En wat zit hierin eigenlijk? Ik hoop een hele hoop. Ja, En hoe ver gaat dat? Er wordt wat van tevoren al gezegd. Van er zijn acht landen die misschien wel beter zijn. Hoe denk jij daarover? Uh, nou ja. Ik geloof in dit team. En ik geloof ook in deze bondcoach, in deze staf. En ik denk dat wij het goed kunnen doen. Straks op het WK. We moeten eerst nog wel eventjes een paar hoordes overwinnen. Ja, ik bedoel kwalificatie. Kwalificatie, maar dat gaat wel lukken. Dat denk ik ook, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, kijk, het is natuurlijk. Kijk, het is niet makkelijk. Een WK ja, als spelen is lastig. Ik weet hoe het is. Je speelt tegen, tegen hele goede landen. Dus we zullen het zien. Wat gaat dan de doorslag geven? Van Gaal zegt steeds de fitheid gaat de doorslag geven op dat WK. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook uh, hoe wij als uh, team voor elkaar willen werken. Uh, en uh, in, ja, Ook in welke vorm je steekt. Ben je in goede vorm of niet. Het hangt van heel veel dingen af. Kijk, uh, ik zeg altijd dat het een hele dunne lijn is tussen winnen of verliezen. En dat zou dan ook weer zo zijn. En dat was Robin van Persie, de aanvoerder dus. En nu al de man in vorm. Uh Bas, nog even. Hoe belangrijk is Van Persie voor Oranje? Niet alleen als aanvoerder, maar ja. Nou, kijk, hij wordt natuurlijk steeds belangrijk omdat hij uh, nog steeds groeit als speler. Toen hij bij Arsenal speelde was hij al een hele grote meneer. En nu hij bij Manchester United is gekomen is hij eigenlijk alleen maar groter geworden. En vergeet niet dat we nou net in een elftal uh, zitten, met een elftal zitten... Uh, waar niet zo heel veel grote manieren meer in rondlopen. Want ja, Snijder, dat zou in potentie nog wel kunnen... maar dan moet hij uh, fit en in vorm... en nou ja, dat riedeltje kennen we inmiddels... maar moet hij echt weer op een andere manier uh, in zijn vel gaan zitten... dan dat hij nu doet. Nou, Robben is een absolute wereldster nog. En ja, dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Dus uh, zijn rol in Oranje is ook door dat, laten we zeggen, de rest misschien wat minder is geworden... eigenlijk nog veel groter en belangrijker geworden. Hij is op dit moment de wereldster samen met Robben van het elftal. Um, en dan mag je heel blij zijn dat hij ook nog in vorm is. Want dat heeft hij inderdaad alweer laten zien. Want uh, hij zal dat elftal toch moeten gaan dragen. Ja, het is vriendschappelijk, hè? woensdag tegen Portugal. Uh, maar ja, altijd belangrijk natuurlijk. Uh, wanneer, wanneer vertrekt Van Gaal trouwens met zijn mannen, die kant op? Uh, Vliegtuig vertrekt morgen vanaf Schiphol om 12 uur. Ehm... Uh, en dan is de wedstrijd een dag later, uiteraard woensdag. De, het is grappig trouwens. Dus in het stadion uh, waar gespeeld wordt bij Faro. Waar Arjen Robben in 2004 Ai, die winnende de wissel. penalty oh, nee. maakte. Nee, nee, nee de, de winnende strafschop binnenschoot. Tegen Zweden in de kwartfinale. Hm. Dus die uh, zal er nog wel even aan terugdenken, denk ik. Goede herinneringen dus. Daar. En tegen ja. Portugal zal het nooit echt vriendschappelijk zijn, hè? Nee, dat is één. En uh, de, als je de statistieken gelooft, dan winnen we ook niet. Want dat hebben we in elf keer spelen tegen Portugal één keer gedaan winnen, was in 1991. Hebben we genoteerd Bas, dankjewel. Bas Tegeler was dat over het Nederlands elftal. Gaan we verder met Jong Oranje want dat startte vandaag de weg naar het Europees kampioenschap van 2015 en de Olympische Spelen van 2016 in Rio. De meest opvallende speler in die ploeg is Adam Maher. Hij was er al bij op het EK dit jaar in Israël, maar maakte ook al deel uit van het grote Oranje en daar gaf bondscoach Louis van Gaal uiteindelijk de voorkeur aan ploeggenoot Wijnaldum. Genoeg om over te praten dus met een We hebben het net al over, Adem, de meest ervaren speler bij Jong Oranje. Ja, de meeste, ja, Ik weet niet wat ervaren is. Uh, ik denk wel dat ik de meeste uh, wedstrijd heb gespeeld. Maar ja, ik moet wel, met uh, de ervaringen en alles, uh, moet ik wel laten zien wat ik uh, in huis heb, ja. Heb je er een beetje de pest over in dat je niet bij het echte Oranje zit? Ja, ik denk dat het wel een teleurstelling was. Uh, je, had er, je wilt er altijd graag bij en uh, je hebt de ambities om daar te zijn. En uh, altijd de hoogst haalbaar. En dat is denk ik wel Nederlands zelf alleen... Uh, ik denk dat ik uh, ook blij moet zijn dat ik hier ben en uh, dat ik mijn kwaliteit hier moet laten zien. En uh, als ik het hier laat zien, dan uh, zal de trainer uh, dat wel doorgeven aan de bondscoach en dan komt het vanzelf wel goed. Heb je van je gebeld, de bondscoach, van ik kies dit keer voor een andere in deze oefeninterland? Nee, ik heb uh, niet met de bondscoach gesproken. En, uh, dat, hij hoeft niet elke keer uh, een uh, conclusie te trekken waarom wel en waarom niet. Uh, ik moet uh, laten zien in het veld uh, waarom ik bij het eerste moet komen en uh, ik denk dat het uh, wel goed gaat voor me. Kan je eens aangeven wat, welke, wat nou anders is aan je rol, nu je bij PSV speelt? Ja, het verschil is, uh, met de punt naar voren of met de punten naar achter is een uh, heel groot verschil. En uh, met, de, met de kleine ruimtes uh, waar je mee moet spelen, ja. Het wekt de indruk dat je veel, vaak naar de linkerkant wordt gedwongen? Nee, ik sta op linkshalf en dat is linksvoorin en uh, linksvoorin op, ja, links op middenveld. En uh, ja, soms moet je wel uitwijken naar de linkerkant om uh, de linksbuiten een optie te geven en... Uh, uh, de, verdedigers en, uh, uh, ja, de, ja, de tegenstander eigenlijk uh, een optie t, uh, dat ze moeten gaan kiezen. En uh, ik denk dat het steeds beter gaat in de samenwerking. Uh, dan ben je bij Jong-Oranje. Nou, je hebt elf al de meeste caps bij Jong-Oranje van, van iedereen die er nu aanwezig is. Dus ik, daarom is het logisch dat je aanvoerder bent. Hier spelen we wel gewoon centraal. Is het omdat jullie hier heel anders spelen? Uh, dat weet ik ook niet of we hier met de punnen achter of met de voor gaan spelen. Dat hangt ook van de tegenstander af en... Uh, we zijn er net pas bij elkaar en uh, we wachten het allemaal af. En, uh, ja, of ik, met, ja, ik zie wel waar ik speel. De jongens van PSV die er zijn, vragen die aan advies aan jou, want jij bent natuurlijk uh, ervaringsdeskundige. Nee, nou ja. We bespreken gewoon met z'n allen. Niet alleen de PSV'ers, maar ook met anderen. Hebben we hebben het gewoon veel met elkaar over voetbal. En, uh, dan uh, ja, vraag je elkaar dingen. en uh, Daar heb je het ook met de trainer over. Dus uh, ja, we zijn wel allemaal uh, bezig met ons vak. En jij bent met je vak bezig om weer zo snel mogelijk bij het echt oranje te komen? Ja, tenminste ik heb die ambities wel en uh, dat moet zeker zo zijn en uh, ja we moeten wel eerst presteren hier uh, bij het grote Oranje en bij je club moet je ook presteren ja, dus alles eruit om presteren ja klopt zeker weten mooie ja. mooie einde hè? 1973 gingen we naar 2013, nu weer terug naar 1969, Creedence Clearwater Revival met Don't Look Now. Feyenoord heeft de slechtste competitiestart sinds 50 jaar gemaakt. De Rotterdammers onder leiding van trainer Ronald Koeman verloren gisteren in de eigen kuip met 4-1 van FC Twente. En vorige week gingen ze al onderuit bij het Pek Zwolle. Voor Feyenoord kwam tegen Twente bovendien een einde aan een ongeslagen reeks van 28 thuisduels. Allemaal gespeeld onder leiding van Ronald Koeman. Voor technisch directeur Martin van Geel was de nederlaag een fikse domper. Ja, teleurstellend hè. Als je 28 wedstrijden thuis uh, wint of gelijk speelt. En dan, uh, dan loop je altijd een keer natuurlijk tegen die nederlaag aan. Ja, en dat is dan gisteren gebeurd. Heel ongelukkig. dat komt ook op een heel ongelukkig moment natuurlijk. Want... Nou, je hebt de eerste wedstrijd van de competitie al verloren uit in, in Zwolle. Ja, dan kun je hem even niet gebruiken. Maar ja, dat is een fase waar Feyenoord nu even in zit. En uh, dat is een fase waarin elke club wel eens een keer in komt te zitten. En dan is het zaak om uh, dicht bij elkaar te blijven. Om uh, niet de Zwarte Piet overal zomaar neer te leggen. Niet in paniek te raken. En wat dat betreft loop ik dan lang genoeg mee. En lopen bij ons een heel aantal mensen heel lang genoeg mee om dat ook niet te gaan doen. Vallend was de reactie van het publiek hè? eigenlijk vrij mild. Ja, maar als je 28 keer hier naar de Kuip bent gekomen... en je bent nooit uh, verslaan en, en je gaat altijd uh, gelukkig en blij uh, weg... en dan een keer gebeurt dat... Ja, en dat is één. En ten tweede hebben wij natuurlijk een fantastisch publiek wat, wat achter deze club blijft staan. Door, door schade en schande natuurlijk ook wijs geworden en veel meegemaakt de afgelopen jaren. Ja, complimenten voor het publiek. Maar nogmaals, we hebben ook 28 keer hier niet verloren. En dan kan dat ook een keer gebeuren en dat beseft het publiek natuurlijk ook. U zegt veel een keer. U ziet het als een incident? Ik zie dat als een incident. Kijk, we hebben twee jaar hebben wij fantastisch gepresteerd. Wij weten ook dat we twee jaar misschien wel boven onze mogelijkheden hebben gepresteerd. We hebben de mogelijkheden die we hebben. We komen uit een situatie waar we vandaan komen. Hoef ik niemand uit te leggen. Dat weet iedereen in Nederland. En als je dan tweede wordt en vorig jaar derde, gedeeld tweede op doelstal door derde, heb je het fantastisch gedaan. En, en nu gaan we weer ons uiterste best doen om, dat, om boven onze mogelijkheden te gaan, te gaan spelen. Maar dat is niet altijd zomaar gemakkelijk gedaan. Misschien van buiten, de 2 september. Ik kan me voorstellen, u zei, ik heb technisch overleg gehad... dat Ronald Koeman als trainer ook zegt, is er nog wat mogelijk... al was het maar, een impuls, een impuls aan deze selectie. Volgens mij u is zelf oud-voetballer geweest. Dat zou u ook wel willen. Dat willen we allemaal bij, bij Feyenoord. En we hebben, een, uh, ja, we hebben nog iets of wat budget gecreëerd vanwege het feit dat we wat mensen verhuurd hebben, wat mensen hebben laten gaan. Dus we hebben iets wat budget voor een transfervrije speler, voor eventueel een, een speler uh, te huren. He, want kopen kunnen we niet, dat budget hebben we niet. Nou, dat, dat weet onze technische staf. Dus we hebben alle opties hebben we net bij elkaar gelegd en dan moeten we wel met elkaar... Uh, zorgen dat er, als er iemand komt, dat dat wel een toegevoegde waarde is. Dat dat een betere speler... Heeft u altijd gedacht? Hè? Zo hebben we altijd gedacht. We gaan er niet zomaar door deze uh, situatie iemand zomaar bijhalen... om maar eens iets te doen. Dat doen we absoluut niet. Een Terros of Elham Hamdoui een spits... Nou, we hebben dus nog, nog een keer bij elkaar gezeten en gezegd... nou, als wij nu een impuls, zoals jij dat dan zegt, willen geven... dan zouden we dat graag voorin willen doen. Eh, pellen, als die een keer eh, zwaar geblesseerd raakt of geblesseerd raakt. Nou, daar misschien een vervanger voor. Eh, iets meer mogelijkheden op de zijkanten. Eh, nou, daar gaat dan in eerste instantie gaat dan onze voorkeur naar uit. Maar wel naar onze mogelijkheden. En wel als we die speler kunnen halen waarvan wij zeggen... die is beter dan wat wij hebben. En niet zomaar iets halen. Doen we niet. Slotvraag, um, u heeft vele clubs gehad. U neutraliseert een beetje. U zegt, uh, nou neutraliseer maakt het een beetje. Het kan gebeuren. Valse start. Wij laten ons niet gek maken. Dat zegt u. Um, is dat 100% zo? Maak je wel zorgen? Nou ja, je bent... Zorgen maken u toch wel? Of... Nee, nee, nee. Waarom? We hebben dezelfde technische staf als vorig jaar. Dat zei u net zelf. We hebben dezelfde groep eh, vaak gezegd van als fijn dat deze groep maar bij elkaar kan houden. Nou, die houden we tot op heden bij elkaar. Met deze groep zijn we vorig jaar eh, derde geworden. Nou, dat, dan weten wij eh, met de veranderde situatie, ik heb het net al een paar keer gezegd, dat het wel eens wat lastiger kan worden. Nou. Dat blijkt dan nu en dan, uh, dan gaan we daar met elkaar voor en dan gaan we gewoon een prima seizoen draaien. Alleen het is nu even wel een valse start en dat geeft in zoveel zorgen dat je daar elke dag bovenop zit. Dat je elke dag met elkaar probeert beter te doen. Maar wel elke dag benadrukt dat we het met elkaar uh, blijven doen in de veranderde situatie waarin we nou eenmaal uh, zitten. En uh, prima, niks mis mee, we gaan gewoon verder. Geen paniek dus in Rotterdam-Zuid. Marten van Geel was dat de technisch directeur van Feyenoord. Hij was in gesprek met Joep Schreuder. Het gaat eh, trouwens heel wat beter bij de wielerploeg van Team Belkin... de Nederlandse wielerploeg met de Amerikaanse sponsor... want daar kon de champagne vandaag weer open. In België won Mark Renshaw de eerste etappe van de Eneco Tour. En in Frankrijk was louis Leon Sanchez berg op de sterkste in de Tour de Lain, terwijl Tom de Slachter daar de leiderstrui pakte. Aan de telefoon ploegleider Nico Verhoeven. Nico, goedenavond. Goedenavond. Nou, eerst maar eens even die overwinning van Rancho en de Neco Tour, want daar was jij zelf bij. Uh, je hebt het zien gebeuren. Het was wel een hele speciale ontknoping, hè? Nou ja, het was uh, ja, een massasprint, Het leek een beetje een, een traditioneel massasprint te worden. En uh, je had wel op het eind, in de laatste 1300 meter, uh, had je bocht naar links. En dan kreeg je een chicane een bocht naar rechts en bocht naar links en dat bleek eigenlijk dat uh, Renzo die kwam als eerste door de bocht heen en uh, Theo die liet een gaatje vallen en uh, Lars Boom zat er ook uh, in het wiel en ook uh, Brown zat daar nog en wij bleken op dat moment de enige ploeg te zijn eigenlijk die nog met meerdere renners van voren zat en de rest zaten uh, eigenlijk alleen maar sprinters uh, bij de eerste 15 renners en niemand wilde ja, op kort komen. Ja, en dan krijg je het verhaal dat Rancho, ja, die pakt 10 meter, dat wordt 20 meter, dat wordt 100 meter. En uh, ja, er is niemand van de sprinters die daar achteraan gaat, want de sprinter die er achteraan gaat, weet dat hij ook geklopt is. Dus dat was eigenlijk het, uh, ja, het geluk van ons, dat eigenlijk uh, ja, de knechten zeg maar, van, de, van de sprinters daar niet meer uh, aanwezig waren. En uh, ja, dan krijg je dus een, uh, een beauty van een overwinning ja. met, met Mark Rancho, want dit zijn natuurlijk wel de... Ja, de beauty is als je op zo'n manier zeg maar, de sprint voor kan blijven... En, op die, en, en met een paar seconden voorsprong de etappe pakken. ja Het leek een beetje op die overwinning van Taylor hoewel dat eerder gebeurde in Polen. Is het trouwens een teken aan de wand dat dit soort overwinningen weer kunnen gebeuren? Want vroeger was het, of vroeger, de afgelopen tijd was het toch altijd zo... sprintersploegen domineren, die controleren alles en het wordt gewoon een echte massasprint. Nou ja, als de laatste twee kilometer rechtdoor waren geweest... was het normaal gezien ook zo gebeurd... Alleen nu kreeg je een beetje de situatie dat het uh, voor elke ploeg en voor de sprinters heel belangrijk was om gewoon op die bocht, uh, die derde laatste bocht van voren te zitten. En uh, ja, het geluk wil dat daar geen enkele ploeg meer met uh, voldoende knechten aanwezig was. Dus er zaten eigenlijk alleen de sprinters nog daar. En ja, doordat Mark uh, het gaatje kreeg, gelijk uit de bocht. Uh, en dan daarna twee bochten waar Lars Boom en uh, Theo eigenlijk de rest een beetje ophielden. Ja, dan springt er niemand meer achter. Dus dan op dat moment heb je gewoon het geluk dat, dat, dat de knechten weg waren. Ja, hoe moet dat nou morgen? Want uh, Rancho rijdt uh, ook in de witte leiderstrui morgen. Hij heeft trouwens ook nog de puntentrui. Gaan jullie die leiderstrui voor hem verdedigen? Of gaat hij straks gewoon weer voor, voor Theo Bos uh, de sprint aantrekken? Want dat riep hij zelf meteen na afloop in het interview. Nou ja, morgen is het gewoon een iets lastigere uh, rit dan, van, van, dan uh, vandaag. We rijden nog een beetje rond de Kruisberg, hebben we een viertal hellingen, dat is na 45, tussen 45 kilometer en 70 kilometer. En dan krijgen we in de finale de, de Bruine Put en daarna de Alsenberg op 14 kilometer voor de finish. Dus de, de, de vooruitzicht is wel dat het, ja, dat, dat het niet echt een massasprint gaat worden. En vooral niet omdat de laatste kilometer loopt gemiddeld zo'n 5% berg op. Dus dat wordt echt wel een sprint van de krachtpassers. En uh, Rencho zou dat aan moeten kunnen, maar ook een uh, renner als, als, als Lars Boom zou dat aan moeten kunnen. Ja. Dus we hebben morgen gewoon uh, meerdere opties om uit te spelen. En dat uh, ja, we gaan natuurlijk wel proberen om er een sprint van te maken, zodat Rencho zijn kans krijgt. En dat wij het klassement gewoon gaan houden, want uh, het klassement is natuurlijk wel belangrijk voor ons... om. Uh, om daarin een goed resultaat neer te zetten. Ja, met Lars Boom noem je ook meteen de winnaar van vorig jaar van de Eneco Tour. Is hij gewoon de absolute kopman deze week? Of heb jij bijvoorbeeld ook iemand als Wilco Kelderman bij je? Uh, want die won toch afgelopen week of twee weken geleden de ronde van Denemarken... die ook voor eigen kans mag rijden? Nou, Wilco, Wilco heeft laten zien dat hij in Denemarken gewoon top was. Dat was uh, na vier weken... Eigenlijk uh, zonder wedstrijden gezeten hebben we gewoon heel goed getraind. En uh, als je dan gelijk je eerste etappen koers gewoon de tijdrit wint en het eindklassement opstrijkt. Ja, dan geef je aan dat je gewoon in, uh, ja, in een heel goede doen bent. Dus dat je de topvorm nadert. En uh, met de tijdrit van 13 kilometer in Sitter. Uh, wat gewoon heel goed ligt bij Wilco en ook bij Lars. En later de Ardennenrit met aankomst op de, op de Laredoet. Dat da, da geeft gewoon ook mogelijkheden voor Kelderman. Dus uh, wij uh, hebben op, dat moment, op dit moment hebben we gewoon twee speerpunten. Ja, het is een luxe uh, Nico, want uh, in Frankrijk gaat het ook goed. Hè? Je bent er zelf niet bij, maar je hebt ongetwijfeld contact gehad met de mannen daar. Uh, de overwinning dus voor uh, Luis Leon Sanchez. Eén seconde voor de nummer twee, Tom Jelte Slachter uit jullie ploeg. Ja, er waren, ik geloof, acht renners die overgebleven zijn en die de finale gereden hebben. En uh, uiteindelijk reed in de laatste kilometer uh, Louis Leon weg. En uh, ja, Tom Jalte uh, won vervolgens de sprint en finished op één seconde. En dat was voor Tom Jalte juist genoeg om, uh, om de leiders eruit te pakken met vier seconden voorsprong op uh, Sanchez. En uh, ja, morgen is dan de Koningin uh, ja daar gaan ze over de Grand Colombière, Dus wat uh, echt een uh, hele lastige klim is. Maar die ligt 50 kilometer voor de finish, dus je krijgt een lange afdaling uh, richting finish, een vrij korte rit. Dus de ploeg heeft uh, op de afgelopen dagen laten zien dat ze gewoon een heel goede doen waren. Uh, Goos was 13e vandaag, dus die reed ook een hele goede wedstrijd. En uh, Garate en uh, Clement ja, die zijn ook gewoon een goede doen. En Kruiswijk heeft trouwens de berg eruit daar. Ja, dus dus er, er betreft, worden op uh, vele fronten gewoon goed gepresteerd op dit moment? Ja, ja. ja, dus dat geeft heel veel moraal om vooral op die leidersstrijd van Tom Jelt, om die gewoon binnen te halen morgen. Het wordt wel een heel lastige dag, dus, uh, maar ja ze hebben de afgelopen dagen laten zien dat ze gewoon goed in orde zijn. Dus uh, we hebben er wel uh, alle vertrouwen in. Ja, Nico, nog even tot slot. Uh, Mark Renshaw, Tom Jelt, de slachtoffer, Luis Leon Sanchez. Het zijn allemaal coureurs die na dit seizoen bij jullie vertrekken. Uh, ze zeggen altijd dat toeval niet bestaat, hè? Nee, maar ja, dus, kijk, uh, soms dan uh, vindt er een wisseling van de wacht plaats. En, uh, en uh, bij ons zijn het altijd nog renners die, die tot 31 december uh, gewoon een welkindruitje hebben. Dus wij uh, gaan naar het maximale succes. En uh, ik denk dat we dat ook vandaag hebben laten zien met, met Rancho, dat ook Theo en Lars gewoon hartstikke blij zijn uh, in het succes van, van Rancho. En uh, hetzelfde zal gebeurd zijn in, uh, in Tour de Lijn. Dus wat dat betreft is het, zijn het gewoon uh, Belkinrenners renners die gewoon, uh, ja, het maximale voor de ploegstap proberen uit te halen. Ja, verandering maakt vaak gretig. Ja, ook dat. Dus uh, ja, wij genieten van het succes en uh, als die renner volgend jaar uh, bij een ander rijdt, ja, dan is het zo. En, uh, we hebben volgend jaar weer gewoon uh, 29 of 30 renners. Dus uh, elke ploeg uh, ja, vindt wat wisseling, wisselingen plaats. En dat uh, is denk ik normaal. En dat is ook heel gezond voor de sport. Oké, okay. dankjewel voor je reactie Nico. We blijven het volgen deze week. Nico Vroeven was dat, dat ploegleider van ja, Belkin. Hebben we hebben nog één voetbalbericht. Want uh, in de eerste divisie werd vanavond gewoon gevoetbald. Er was één wedstrijd. Jong PSV speelde thuis gelijk tegen Excelsior met 1-1. De standaard kop is nu FC Dordrecht. Zes punten uit twee duels. Fortuna Sittard staat tweede met twee punten achterstand op FC Dordrecht. Dan VVV Venlo, zelde punten totaal als Fortuna. Dan hebben we Volendam, ook hetzelfde aantal punten. En Eindhoven heeft ook vier uit twee. Alles natuurlijk na twee wedstrijden nog dicht bij elkaar daar in de eerste divisie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn op de maandagavond. Zo meteen kun je gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Morgenavond zijn we er weer